11 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso en Sven Kokkelman. Vanuit Amsterdam, maar we gaan het hele land door, ook in het buitenland kijken. Ook komend uur. Eerst krijgt u het NOS journaal. Mark Visser. Koning Willem-Alexander heeft zich voor het eerst aan het volk getoond. Vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam... zwaaiden hij en koningin Maxima het massaal gestroomde, toegestroomde publiek op de Dam toe. Prinses Beatrix introduceerde haar zoon op het balkon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen... uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Willem-Alexander nam daarna voor het eerst als koning het woord. Hij bedankte allereerst zijn moeder voor 33 jaar koningschap. Daarna richtte hij zich tot het publiek. Mede namens uw koningin wil ik ook u allen... op de Dam, in Amsterdam, in Nederland... en de Caribische delen van ons koninkrijk... hartelijk danken voor steun en vertrouwen... dat we van u hebben mogen ontvangen. Dank u wel.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 Op de Dam werd het allemaal op de voet gevolgd door het publiek. Een bijzonder moment natuurlijk sowieso. Voor mij is het de tweede keer dat ik het meemaak. Ook in 1980 was ik er ook bij. Nu het een stuk jonger natuurlijk, maar uh, ja, heel leuk om mee te maken, absoluut. En nu leuk met de nieuwe koning, dus helemaal fantastisch. Er waren veel mensen. Op het hoogtepunt stond de dam helemaal vol. Op het plein is veel oranje nog te zien. En het bleef vanochtend eh, overigens rustig op de dam. En het eh, duurde eventjes, want er is ruimte voor 25.000 mensen. Maar op het moment dat koningin Beatrix haar handtekening zette onder de applicatie... was het gejuich van de menigte buiten duidelijk in het paleis te horen. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft meteen na de abdicatie van koningin Beatrix... nieuwe staatsfoto's van koning Willem-Alexander vrijgegeven. Op een foto staat hij alleen, want op de andere wordt hij vergezeld door koningin Maxima. Het statieportret kan door bijvoorbeeld gemeenten en rechtbanken worden gedownload... om het oude portret van Beatrix te vervangen. En sommige gemeenten hebben al gezegd dat meteen te zullen doen. Op het Waterloopplein in Amsterdam zijn nog vrijwel geen republikeinen samengekomen... om te protesteren tegen de monarchie... Plan is, het plein is een van de zes plaatsen in de hoofdstad waar gedemonstreerd mag worden. Volgens de organisatie, het is 2013, zullen er straks honderden demonstranten komen. Er zouden zich duizenden mensen in ieder geval hebben aangemeld. Volgens de organisatie is de monarchie niet democratisch... en gaat die niet uit van gelijkheid, zoals is verankerd in de grondwet. Demonstranten zullen als teken van protest wit gekleed zijn. Israël heeft in de Gazastrook met een luchtaanval een man gedood. Israël zegt dat het doelwit een militant van Al-Qaeda was. Palestijnse medische bronnen zeggen dat een motorrijder gedood is. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt. Hamas zegt dat het slachtoffer een politieman is. Volgens Israëlische televisie was de gedode man onlangs betrokken bij een raketaanval op de Israëlische stad Eilat. Premier Netanyahu waarschuwde twee dagen geleden nog dat Israël met een militair antwoord zou komen op de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. De lijst van beste restaurants van de wereld heeft een nieuwe aanvoerder. Op de ranglijst van het Britse restaurantmagazine staat dit jaar het Catalaanse restaurant El Celler de Canroca in Girona op 1. Voormalige lijstaanvoerder Noma in Kopenhagen zakt naar plaats 2. De Nederlandse restaurants, die vorig jaar in de top 50 stonden, zijn allemaal weggezakt. Restaurant Oudsluis van topkoek Sergio Herman staat dit jaar nog op 35. Vorig jaar stond het restaurant in een Zeeuwse sluis nog op 21. Het weer droog en in grote delen van het land zonnig. Alleen in het zuiden is het bewolkt en het wordt 10 tot 15 graden. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Lucella Carasso en Sven Kokkelman. Feestelijk is het tot nu toe hier in de stad. Het is vol, maar niet overvol. En de mensen juichen voor oranje. Dan loopt dat weer een beetje leeg. Zo, mensen hebben toch hopelijk willen gaan dat er ook nog een inhuldiging volgt. In ieder geval zijn ze, hoop ik, niet op weg naar het Centraal Station. Want daar staat al de hele ochtend uh, verslaggever Karin Albers. In het oranje neem ik aan. X. Het is heel oranje. Nou, ik sta zelf niet in het oranje, maar wel te midden van alle oranje mensen. En ik zie inderdaad aardig wat mensen uit jullie richting deze kant op lopen. Die zijn dus echt kennelijk puur voor die balkonscène gekomen. Nou ja, kan ik kan me voorstellen zeker degenen die er al gisteravond stonden om vooraan te kunnen staan. Uh, ja, die hebben het nu misschien wel een beetje gehad, uh, maar hoe het ook zij, het is hier druk, het is hier gezellig. En uh, om vijf over tien was dat moment dat de dam vol was, dat er het maximum van 25.000 mensen bereikt was. En dat was ook een mededeling die, zodra je het station uitkwam, meteen op een matrixbord voor je neus verscheen. Nou, dat proppen van onszelf er toch tussen. Dat mag niet, je wordt weggestuurd door de politie. Is dat zo? Wat was het plan? Wat was het plan? Ja, de P4 in Amsterdam. Dus dat hoeft niet per se op de Dam? Nee, we zien wel waar het feestje is, daar gaan we. Mevrouw van het welkomteam, ja. de Dam is vol. Heeft u oh, al veel mensen moeten teleurstellen en anderen weg moeten wijzen? Ja, nou ja, je kunt inderdaad naar de Jordaan en uh, het hangt er een beetje vanaf waar ze naartoe willen. Uh, als Stop, ze nog wat... even hadden willen zwaaien? Ja, dan, dan, dan moet ik ze teleurstellen. Heb je wat teleurgestelde gezichten gezien? Nee, iedereen is blij en vrolijk. Dus we hopen dat het zo blijft. <laughs> de Dam is vol, er kan niet meer gezwaaid worden. Nee, ja helaas, nee. Wat nu? Ja, dat zie ik later wel terug op tv. Veel te druk. Ik vind het mooier op tv te zien dan uh, in het echt. Ik ga ook niet per se voor de balkonscène. Nee, nee, nee, ik ga lekker de Jordaan in. Dag mevrouw. De dam is vol. Is vol? Ja, maar nou, <laughs> staan we hier met drie kinderen. Wat nu? Wat gaat u nu doen? Weet ik niet. De <laughs> ja, dam is groter dan de dam alleen, hè? Komen vanzelf iets leuks terecht, niet. Okay. Wat is de plan? Gewoon een beetje rondlopen? Een beetje rondlopen, ja. Een koons, vier proeven. En dan zien we vanzelf wel. Je komt uit Brabant, zo te horen. Ja. was de reis? Heel rustig, heel uh, relaxed, gezellig. Kleine reed op tijd. Ja. ja, volgens mij wel. We zijn gewoon ingestapt en we hebben gezegd: we moeten naar Amsterdam. Klaar. En daar bent u. En daar zijn we. Even op het zonnetje wachten. Ja, dan komt het helemaal goed. Dank je wel. Dat was een uh, half uurtje geleden. Dat zwaaien, dat is inmiddels achter de rug op de Dam. Uh, laten we eens even kijken, want Mayno Remmers hier van bovenaf gezien... hebben het idee bij jou op de Dam dat er wel weer wat ruimte ontstaat. Mensen kunnen in ieder geval rustig rondlopen daar. Ja, en ook plek genoeg om een vlag te ontvouwen. Niet het rood-wit-blauw, maar het blauw-wit-blauw -blauw van Argentinië. Argentina, Argentina! Argentina! Argentina! En dan denk je, ze komen uit Argentinië. No, you're from Norway. Now I'm living in Norway. Okay, but originally it's Argentina. I'm Argentine. from Argentina, yeah. So you do have a queen now. Yeah, we have a queen and we are really proud of. So that's why there, well, no, not all from Norway, I think. Nee, niet allemaal van Noorwegen. We are just three that uh, we are living in Norway now, but I think there are people from everywhere. Oh, het is niet één groep. Het zijn verschillende mensen die elkaar hebben opgezocht en enthousiast ook voor de argentijnse televisie nu. Hier die vlag omhoog houden. And you have yourself one in your hair. Ja, yeah, I put the flag of Argentina and of course I have the t-shirt van Holland. Oh, wel een oranje t-shirt aan, ja. Ja, yeah, so I have both colors of the day because Argentina is present in the crowning today also. Ja, natuurlijk is het ook een beetje een Argentijns feestje. So it's important for your people. Ja, yeah, I think it's important to have people that represent our country really good as Maxima is doing. Ja, toch wel een soort trots. Thank you. No problem. En ondertussen inderdaad wel weer wat ruimte... hoewel de, ja, de echte diehard's, die blijven vooraan bij het hek, bij het paleis... te wachten tot uh, half twee natuurlijk. Maar uh, er, er ontstaat wel wat, uh, wat meer ruimte nu... om ook naar andere plekken hier rondom de Dam te lopen. En uh, op de grond heel veel vlaggetjes, vertrapte kroontjes plastic bekers en allerlei andere getuigen van het eerste deel van dit draaiboek van vandaag. Menoremeijer, deel 1 is inderdaad afgesloten ja. nu. De dam loopt wat leeg. Komen die mensen nog terug? Gaan Gast. ze even ergens iets eten? Of okay. is dit... Het mooiste moet eigenlijk nog komen. We hebben het meest aanrechtelijke gehad. En zometeen komt het meest ceremoniële. De mensen hebben net maar, nou het was het, 5 à 10 minuten de mensen op het balkon gezien. De ja. familie. Maar straks krijg je natuurlijk de passade met toetussen en bellen onder de pergola door de prins de ko kan we nog even. De in zijn koningsmantels. Excuses daarvoor. De koning in zijn koningsmantel. De kortairsjes ervoor. Ja, dat, dat, en daar gaan ze voor terugkomen. Mag ik aannemen? Anders weten ze niet wat er vandaag verder gaat gebeuren. Dan nee. zijn ze niet goed op de hoogte. Ze moeten zich binnen weer helemaal gaan verkleden zometeen. Ja? Uh, wanneer gebeurt dat? Is, dat? is dat voorzien in een schema? Of, ongetwijfeld. Uh, de ceremoniemeester uh, die waakt daar strak over. Uh, het hofpersoneel. Uh, dat is... Ongetwijfeld van minuut tot minuut vastgelegd. We, eten eerst, we drinken eerst een kopje koffie en eten een broodje. En hij, even ons dan de, even en hij is ons dan in de kleren. Ja, ik denk ook wat bijkomen van de emotie. En het zou me niet verbazen ach, dat achter die deuren die gesloten werden... de emoties wat meer vrijkwamen dan wij nog hebben gezien. Wat was waarschijnlijk toch heel emotioneel. Maar ze hebben ook een jaar achter de rug, hè. Vergeet, vergeet dat niet. Nee, zeker. Met veel gebeurtenissen Met veel in gebusiness. de familie. Glenn Schoen is hier vandaag onze veiligheidsexpert. Hij volgt alles wat er in de stad gebeurt. Voor zover mogelijk natuurlijk vanuit hier, meneer Schoen. Het deel 1 is, is goed verlopen. Prima verlopen. Heel rustig, feestelijk, genoeg ruimte voor iedereen. Juiste ondersteuning, denk ik, op de juiste momenten. Accenten goed geplaatst. Net wat uh, rookpotten, blikjes die kennelijk uit de tas kwamen bij iemand. Er kwam oranje rook uit. Wij hoorden van onze verslaggever, er werd niet op gereageerd. Dat moment wordt door de politie kennelijk de inschatting gemaakt. Kan geen kwaad, laat maar gaan. En dat is precies wat ze wilden vandaag. Ja, ik denk het ook. En dat gaf eigenlijk een soort extra feestelijk tintje op dat moment. Uh, je wil niet uh, tien van die rookpotten tegelijk, maar het was er maar eentje. En daar uh, nou, stonden mensen ook rustig omheen. Uh, een beetje hotspot. Behalve de cameramensen. En, uh, <laughs> en dat werd geloof ik al goed in de gaten gehouden. Staat dat in draaiboeken? Eén rookpot, oké, okay, twee niet? <laughs> uh, nee, dat zijn van die inschattingen die, denk ik, uh, de mensen met ervaring maken op on the spot. Want, want de mensen halen dat uit hun tas. Want die tassen, die worden niet gecontroleerd. Tenminste, niet die van mij toen ik vanochtend de dam opliep. Dat is geen doen om dat te doen, om hier... Oortjes rondom die dam neer te zetten? Ja, je zoekt altijd naar een balans. Wat is nodig, wat is niet nodig? We kunnen nu weer terugkijken op. Goh, dit was een mooie balkonscène. Er is niks gebeurd wat we niet wilden hebben. Dan zeggen we allemaal goed gedaan. Je weet natuurlijk nooit wat iemand wel of niet van plan was of is. Maar in de algemene zin zijn het ook dingen waar je uitgaat van de ervaring van zo'n korps. Amsterdam heeft heel wat meegemaakt. Als we het hebben over die spotters. Dan is dat natuurlijk onder de Amsterdamse politie een paar van de meest ervaren mensen op dat vakgebied. We het hebben over voetbalrellen of uh, koninginnendag van de voorgaande jaren. Maar dat zijn mensen die kennen hun metje wel. Ja, even de procedures, want hier op alle daken uh, staan natuurlijk scherp schutters de hele tijd mee te kijken. Uh, ik zie ze ook, niet, maar ik ze zie ze er ook te niet, zijn. Maar ze, ze, ze zijn er wel toch? tegenover. Meneer Schoen, erbij, heeft u ze gezien? Heeft u ze gezien? Ja. Uh, uh, gezien? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Waarom reageer nee, u dan Want wat. Kan je er dat is eigenlijk een... geen oordeel over vellen qua moet je ze wel of niet zien. Kijk, in vergelijking met 1980 ja. zie je bijna niets. Nee. Ja, dat is positief, dat is rustgevend. Ja. Maar ja, ja, ik wou even terug naar 1980, namelijk ook. De Want uiteindelijk is de minister van Binnenlandse Zaken, of in dit geval veiligheid en justitie, geloof ik, moet uiteindelijk het commando geven als er zou moeten worden geschoten, wat helemaal niet nodig is, vandaag, hoop ik ook de rest van de dag niet. Uh, maar ten tijde van de inhuldiging in 1980 zat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken in die kerk. Zonder dat hij een mobiele telefoon opzak want die bestond helemaal nog niet. Ja, dus maar in dus dus soort situaties geef je, dan geef je ook bepaalde protocollen. Je kan niet gaan wachten op kunnen we even bellen en uh, kunnen we nu wel of niet. Er zullen vast stevige uh, instructies uh, achter liggen. Ja. Voor in bepaalde gevallen kan je bepaalde dingen doen. Ja. En we zagen de minister in andere tijden laatst. En uh, Menno Reemmeijer, wat mij opviel, is Hans Hans dat, die, dat, Hans Wiegel, ja, dat ja. hij het niet echt een probleem van hem vond... maar vooral van Amsterdam destijds. Ja. Ja, daar lag, daar lag toen voor een groot deel kennelijk de verantwoordelijkheid. Ik denk dat het nu anders is. Wat ik heb begrepen, is dat opstelte, dat opstelte wel voortdurend op de hoogte wordt gehouden. Ook straks in de, de kerkcity. Met de moderne apparatuur, gewoon de mobiel of een, een iPadje, alles bij te houden. Juist. maar goed, We hebben het over de veiligheid. Het was ontzettend druk op de Dam. De politie heeft inmiddels al een aantal mensen opgepakt. Zo schijnt ook de Utrechtse activiste Johanna te zijn opgepakt. Jeroen de Jager is in het crisiscentrum en kan die vraag vast wel beantwoorden, Jeroen? Ja, een beetje onduidelijkheid daarover. Wat er nou precies is gebeurd en of ze is opgepakt. Haar advocaat Michiel Pesman, daar horen wij van dat ze is opgepakt. Al probeert hij haar ook te bereiken. Dus hij kan het niet 100% bevestigen. Maar het bericht is er wel. De politie ontkent het overigens dat zij is opgepakt even Johanna in herinnering roepen. Zij was uh, de eenling die uh, een paar maanden geleden bij het Beatrixgebouw in uh, Utrecht een bord om, hier, omhoog hield ja. en toen is gearresteerd. Daar heeft Willem-Alexander in een interview van gezegd daar heeft de politie misschien wel een foutje gemaakt. Um, dit soort protesten zou moeten kunnen vandaag. Um, uh, Hans Maassen, de campagneleider van uh, het Nieuw Republikeinse Genootschap... zou ook zijn opgepakt. Dat ontkent de politie ook en zegt alleen dat er een man is opgepakt... die zich niet hield aan de aanwijzingen van de politie. Maar het wacht even de... Jeroen, als we ja. het ontkennen, dan is het denk ik toch niet zo? Of is dat naïef van mij? Uh, ik zou ervan uitgaan dat het dan niet zo is... want het zou wel heel onhandig zijn van de politie om dat te zeggen als het vervolgens wel waar blijkt te zijn. Daar zou de politie geen goede beurt uh, mee maken. Wat ik wel weet, want dat heb ik met eigen ogen gezien... toen ik net vanuit de plek waar jullie uitzenden... Uh, naar mijn plek hier in het perscentrum liep... Uh, is dat er wel degelijk mensen worden opgepakt. Luister maar. Twee mensen die door de politie worden gecontroleerd hier op het Beursplein. Onderweg zijn ze naar het Waterloopplein... waar de Republikeinen hun feestje vieren, de antimonarchisten... Deze jonge man heeft een uh, vlag in zijn hand. Een rood, wit, blauwe vlag. Kom, ga jij met ons mee? Hè? En hij moet mee. Hij had een bord bij zich. Wat stond er op het bord, meneer? Mag ik het heel even zien? Meneer de agent, mag ik u even vragen wat u uh, bij u had? Uh, er stond uh, rechten van de mens, uh, stopt de elite, staat erop. Okay, waar bent u uh, aangehouden? Achter, uh, ja, net op het kantje voor, voor, bij de dam, maar we stonden niet te demonstreren. We zijn gewoon, uh, we hadden, hij heeft het uit mijn tas gehaald. Het was in mijn tas. Hij heeft het uit mijn tas gehaald en we worden gewoon, ja, niet hardhandig, maar we worden gewoon gedwongen mee te gaan iedere keer. Ja, worden we verder weggestuurd. Wij we willen naar het Waterloopplein willen gaan en daar ons ding willen doen. Yeah. voor te demonstreren. Maar we komen gewoon niet op het Waterloopplein. Want we worden steeds door de agenten tegengehouden. En, uh, yeah. U had een bord bij u. En daar staat ook, een daarvan zei de politie... misschien is dat een bommetje. Wordt dat uitgebeeld? Ja, er is wordt een, een bommetje uh... uitgebeeld, maar het is een vaccinelichthouder. Ja, ja, ja, een vaccinelichthouder. Dat, een, dat uh, zit op uh, dat ja. bord gemonteerd. Ze ja, ja, ja. dus moeten nu mee naar binnen. Niet, Wat zegt u? niet. Ja, nee, ik niet. Dat snap ja, ik. Nou, deze twee mensen worden door de politie dus meegenomen. De beurs van Berlaag in, waar de politie zijn coördinatiecentrum heeft. En zullen even moeten wachten om te kijken of ze door mogen... met hun demonstratie richting het Waterlooplein. Hier zijn ook de andere politieagenten die zich in het publiek mengen. En die dus, uh, zonder dat ze opvallen eigenlijk... de mensen ertussen uit pikken. Toch? En ze zijn getreden om stil te blijven. En daarom heten ze ook... Stille. En, Jeroen, die uh, ja. Sven en uh, Lucelle, ik denk eerlijk gezegd dat deze aanhouding van deze twee een gevalletje is geweest. Van nou, die hebben we liever niet op de dam op het moment dat, uh, dat uh, de balkonscène er is. Dus laten we die even daar weghouden. En ik denk dat ze direct hun weg uh, richting uh, het Waterloopplein gewoon morgen voortzetten. Dankjewel, Jeroen. Uh, Glenn Schoen, veiligheidsdeskundige hier nog altijd aan tafel. Is dat inderdaad uh, van van tevoren uh, vastgesteld beleid? Namelijk, er zijn een paar mensen van wie bekend is dat ze het niet zo op de oranjes hebben... en die kun je er dan maar beter niet bij hebben... als het straks uit veiligheidsoogpunt nog gevaarlijker wordt... als die hele stoet richting de kerk gaat? Nou, of dat een harde afspraak is, weet ik niet. Maar wat we weten... Ik herinner me nog dat ik beveiliging uh, deed voor andere evenementen... waar koninklijk bezoek bij kwam. Uh, je weet van informatie die binnenkomt... Uh, van mogelijk mensen die aan het twitteren zijn... social media, andere signalen sturen... Wat je niet wilt en wat eigenlijk de Damschreeuwen ons heeft geleerd... is uh, je wil het publiek veilig houden. Het is niet alleen maar over VIP's en je imago en dat soort dingen. Uh, ook gewoon doordat iemand op een gegeven moment vervelend gaat doen bestaat er daadwerkelijk een gevaar dat een aantal mensen gaan rennen. Dat hebben we ook op de dam gezien bij de herdenking Er zijn destijds. natuurlijk veel kinderen, dus in zo'n situatie... En dan komen nee, mensen je onder, onder elkaar voeten terecht en krijg je gewonden. Ja, en als je op die moment uh, niet helemaal zeker bent van... Joh, kunnen we dat inschatten van, goh, dat is niet uh, een jongetje van tien met een bordje... maar uh, vier jongens die er stevig uitzien... ja, misschien pak je dat op dat moment uh, voorzichtigheidshalve anders aan. Wij gaan eens even kijken hoe het in Duitsland is. Want ook in andere landen wordt uh, natuurlijk met veel belangstelling gekeken naar wat hier gebeurt. Wouter Meijer is op een school in Bonn in Duitsland. Wouter, daar heb jij samen met de kinderen gekeken naar de balkonscène. Hoe is er daarop gereageerd? Nou, ze vonden het allemaal heel erg spannend. We zijn ook goed voorbereid. We uh, hadden de hele school oranje versierd uh, in de grote zaal in de aula... Er was een oranje ontbijt aangericht. Uh, en die balkonzijde vonden ze fantastisch. Omdat dat natuurlijk het hoogtepunt was waar ze de hele week al over gepraat hebben in lessen. En uh, dan nu eindelijk alles te zien kregen wat ze hadden geleerd. En wat vonden ze van de prinsesjes? Ja, ze, ze vonden ze prachtig, maar ze vonden vooral Maxima ook heel erg mooi. En daar gaat toch alle aandacht naar uit. Dat merk je hier in de grote media, maar je merkt dat waar gewoon gewone schoolkinderen uit je vraagt. En hoe zagen ze het eruit? Dan beginnen ze allemaal meteen over Maxima. Dat, dat vinden ze toch de grote ster. En daar, daar kijkt iedereen naar en die vonden ze prachtig. Want wat is er veel aandacht voor in Duitsland, voor de inhuldiging en de applicatie hier? Ja, ontzettend veel. Het, het, het verbaast mij zelfs hoeveel dat is. Ze kijken altijd heel graag natuurlijk, naar het buitenlandse vorstenhuizen. Dat vinden ze prachtig. Maar hoeveel er nu in de kranten al geschreven is, alle tijdschriften, grote portretten van alle belangrijke mensen in het vorstenhuis. En uh, vandaag de ARD, de publieke omroep, de hele tijd uitzendt. Met uh, ik geloof dat ze 60 man in Amsterdam hebben. Dus op verschillende locaties ze hebben de correspondenten uit Brussel, Parijs en uit, uit Duitsland allemaal naar Amsterdam gestuurd. Zodat je in feite kunt schakelen naar al die plekken. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Er wordt heel veel ja, gekeken. En hier bijvoorbeeld op de school was ook weer de West-Duitse televisie die vanavond hier in de regionale omroep van de WDR eh, het programma uitzet. Ook die hebben een reportage gemaakt op school. Maar die hebben ook een reportage van de Nederlandse kolonie in Winterberg in het Sauerland Waar ook zomers mensen wonen in de bekende wintersportplaatsen. Eh, dus ze besteden heel veel aandacht aan zowel Nederland als aan hoe er in Duitsland gekeken wordt. En klopt het dat RTL Sylvie van der Vaart, uh, of meis, heet ze tegenwoordig denk ik, uh, heeft ingezet voor deze gelegenheid? Ik weet niet of ze officieel alweer de oude achternaam teruggeeft, maar ze hebben haar inderdaad uh, ingezet. RTL zet het ook live uit en inderdaad een studio uh, waar Sylvie Meijs uh, live commentaar levert en de Duitsers uitlegt hoe historisch dit ogenblik voor haar is. En is de, in feite na Maxima, denk ik, de meest populaire Nederland in Duitsland. De modekoningin daar in Duitsland. Wouter Meijer was dat uh, vanuit de bom. Goed, inmiddels uh, komen de leden van de Staten-Generaal ook aan in Amsterdam... om vervolgens per bus hier naar de Dam te worden uh, gereden. Ik zag uh, Dietrich Samsom, de leider van de Partij van de Arbeid in Chakke. Uh, Erika Terpstra, die is geen lid meer van de uh, Staten-Generaal. Balken. Uh, Peter, Balken. Peter Balkenende, zijn geweest met van staat. Nee. Maar Als die is ongetwijfeld wel benodigd. want anders nou, ja. komt hij de kerk niet in. Toch nee, dat, dat maar goed, is wel opvallend omdat hij uh, de enige uh, premier is... die geen minister van staat is uh, geworden. Ja, maar en dat, dat kan dat, uh, toch niet dat je die niet ja, uitnodigt? Dat, maar kan. ja, en, en hij is ja. ook nog wel eens in aanvaring gekomen... Ten, met plek. leden van de koninklijke familie, ja. uh, zal ik maar zeggen. Daarom wordt hij, uh, is hij ook geen minister van staat geworden, wordt ja. gezegd. Goed, dat zijn uh, de opmaten uh, richting de inhuldiging uh, later uh, vanmiddag. Even terugkijken nog naar het moment, een, bijna een uur geleden... namelijk het moment dat... Uh, prinses Beatrix inmiddels en koning Willem-Alexander, prinses Maxima... en later ook de uh, koningin Maxima, moet ik zeggen. En later ook de prinsesjes hier op de dam naar buiten kwamen op het balkon. De deur van het straks de balkon afmaak, Luc. gaan open, Luc. Uh, en daar komt prinses Beatrix met achter haar koning Willem-Alexander... en achter hem koningin Maxima. Even een ogenblikken geleden...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 Vandaag hebt u af, afstand gedaan van het koningschap. 33 bewogen en bevlogen jaren, waar wij voor u intens intens dankbaar zijn. Ja. Mede namens uw koningin wil ik ook u allen op de Dam, in Amsterdam, in Nederland en de Caribische delen van ons koninkrijk... Hartelijk danken voor steun en vertrouwen wat we van u hebben mogen ontvangen. Dank u wel. Applaus op de Dam, na de balkonscène en het Wilhelmers. Emotionele tafereel daar op dat balkon. En dat was natuurlijk het gevolg van de abdicatie. Een half uur eerder in hetzelfde paleis op de Dam. Ook buiten op de Dam hebben ze in de gaten dat het tien uur is geweest. Nee, terwijl de koningin trouwens nu binnenkomt. Een tekenwoord te geven. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. Juist op de Dam. Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander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 Een heleboel, zo ja. was het antwoord. Menno Reemeijer, jij uh, volgt alle nieuwtjes uh, voor ons... rondom het paleis, de Nieuwe Kerk... maar ook wel wat er buiten gebeurt. Want we hadden het net over de activisten. Johanna, de Utrechtse activiste, zou opgepakt ja. zijn. Politie ontkende het. Heb jij daar inmiddels nog nieuws over? Nou, een verslaggever van de Volkshand, die heeft ernaast gestaan. Uh, die sprak met haar uh, toen ze uh, bij het moment van abdicatie... vlak vooraan bij de dam stond, uh, bij het grote scherm. Toen werden ze aangesproken door de politie. Ze weten verslaggevers te vertellen niet alleen Joanne, maar ook uh, Hans Maas, uh, haar medestander en uh, van het Republikeins Genootschap, nieuw Republikeins Genootschap. Ze zijn aangesproken, uh, kregen een waarschuwing het plein te verlaten, maar ze briepen zich tegen de agent op het recht te demonstreren uh, en zijn toen kennelijk toch uh, weggevoerd uh, met, uh, ik neem aan, uh, nou ja, enige dwang. Glenn Schoen, onze veiligheidsdeskundige. Ja, we weten nog uh, van dit weekend dat is onder meer in de in de Telegraaf bekend gemaakt. Uh, als we het hier hebben over Johanna Kuit, uh, die heeft een soort uh, bijnaam, uh, Joke Kaviaar. Dat is een uh, antimodistische activist, zoals ze zichzelf geloof noemt. Uh, maar die heeft ook aangegeven dat ze de inhuldiging op de Dam zou zien als een actiemoment. Dus het is mogelijk dat daarop gehandeld is. Jeroen de Jager staat naast Ruby, Rudy ja. haar uh, collega, en die heeft de arrestatie gezien. Rudy maar Jij werkt uh, voor nu uur. Jij was met Johanna aan het filmen. Wat gebeurde er? Ja, we hebben de hele ochtend haar gevolgd. Zij is uh, naar de Dam gegaan met een blanco bord dat zij daar wilde beschrijven. Dat ging aanvankelijk prima. Ze werd niet lastig gevallen. Ze mocht daar staan en ze schreef iets op het bord en uh, had dat in de aanslag. Ze heeft daar een, uh, iemand van het Republikeins Genootschap ontmoet, uh, Hans Maas, die al met een ander bord stond. Campagneleider van het Republikeins Genootschap. Ja, ja geen uh, de, uh, monarchie, maar democratie had hij op zijn bord staan. Zij hield haar bord nog even naar beneden uh, tot de balkonscène. Daar wilde ze uh, pas uh, met, het bord, met het bord gaan staan. Ze hebben nog wel iets geroepen toen er uh, uh, Bea bedankt werd uh, gescandeerd. Toen zeiden zij Bea rot op, Bea rot op. Dat was eigenlijk de enige ja, uh, uiting van protest op dat moment. Uh, vervolgens was het rustig en uh, wachtte iedereen af. Tot er een aantal agenten kwamen die uh, Hans Maassen vorderden om mee te gaan. Ja. Uh, eerst werd overigens uh, hun beide identiteitsbewijzen gevraagd. Dat duurde een tijdje. Nou, toen werd hij gevorderd moest meegaan. Johanna wist niet zo goed wat ze moest doen. Ze had inmiddels ja, eigenlijk nog niet geprotesteerd, stond er een beetje bij. Um, ging alsnog dat bord omhoog houden en toen kwam er iemand, uh, ik denk van uh, ja, de ivd of iets in die geest, maar iemand in burger in ieder geval die dat bord uit haar hand trok. Uh, en ook Johanna meenam. Uh, wij werden toen door de politie tegengehouden. Johanna had onze zendermicrofoon nog op, dus die is nog uh, spoorloos. Uh, het, het raar is dat de politie tot nu toe ontkent dat zij gearresteerd is. Dus ja, wij weten nog niet wat er met haar is gebeurd. Ze zijn nog even uh, spoorloos. Ze zijn op uh, zijn minst aangehouden. In ieder geval als Maas is aangehouden. En ja, Johanna is meegenomen, Wat dat ja, precies inhoudt is onduidelijk. Hiervan heeft de burgemeester van de Laan van tevoren gezegd... dit soort individuele protesten zou moeten kunnen. Ja, dat is ook uh, heel raar. Het mij ook. Het waren niet hele ernstige teksten die ze op die borden hadden. Uh, Johanna had een bord met ik ben geen onderdaan. Op de andere kant stond iets in het Engels tegen oliemultinationals. Nou, dat zou allemaal geen zijn. Schokkende teksten. Uh, ze stonden daar inderdaad met z'n tweeën. Ze waren niet met z'n tweeën gekomen. Ze hadden elkaar daar gevonden. En dat was het. Dus ja, je zou denken dat zo'n uh, protest zou moeten kunnen. Het heeft meer aandacht getrokken dan de politie, denk ik, wenst. En Willem-Alexander heeft eerder in een interview al gezegd dat hij het helemaal niet erg vindt, dat nee. soort protesten. Nou, we gaan uitzoeken wat hier verder achter zit en hoe dit afloopt. Dank je wel voor je verhaal. En Glenn Schoen, ja. er kan misschien ook nog wel verschil zitten tussen iemand vorderen om mee te gaan en te arresteren, of niet? Dat, of is dat uh, de facto hetzelfde? Nou, er wordt gezegd, uh, ze is gevorderd om mee te gaan. Ze is niet gearresteerd, zegt de politie. Dat kan, kan dat formeel kloppen? Dat je tegen iemand zegt, kom even mee. En, ja. uh, het kan, op vrijwillige basis, dat je het vraagt. Uh, ja. Je wil denk ik even checken van wie hebben we het over, waar hebben we het over. Is er iets waar je je zorgen over moet maken? we het niet op te blazen, moet ik maar even kijken wat er is gebeurd. Ja. Tot nu toe is dit uh, het enige op veiligheidsgebied. De enige wanklank. Tenzij er op Twitter ook nog iets is verschenen dat we niet weten. Luc. Uh, nee, ja, wel wanklanken natuurlijk. Hè. Daar stikt het van op Twitter. Maar ook wel veel leuke dingen. Uh, wat iedereen zich natuurlijk ook afvraagt... hoe is het met minister Frans Timmermans? Nou... Goed, hij was ons op de hoogte van op zijn Facebook, geeft een leuk kijkje achter de schermen, opnieuw een nieuwe foto geplaatst, eh, namelijk die van de abdicatieakte. Met alle handtekeningen erop heeft hij even een foto van op zijn Facebook gezet. Er zijn ook twitterende Kamerleden. Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid laat weten dat er in de bus met Kamerleden het Koningslied is gezongen. En die bus die vertrok vanuit Schiphol. Joost Taverne van de VVD noemt het nu al een historisch busreisje. Veel Kamerleden twitteren toch ook even een foto vanuit de bus. Die is namelijk onder politiebegeleiding Amsterdam ingereden. En ja, zoals VVD-Kamerlid Matthijs Huizing al opmerkt op zijn Twitter. Dat is toch wel leuk. Kamerlid Arno Rutte van de VVD... Weer een die minister wil worden. Ja, precies. Ja. Kamerlid Arno Rutte van de VVD vat de boel even samen. Een milde schoolreisje stemming maakt zich meester... van de leden ja. der Staten-generaal... Nou, vlak laat voor dat verdreen. mild maar weg, volgens ja, mij, als ja, het zo Ik zag de pakjes sinaasappelsap ook al achter in de bus liggen, geloof ik. Dat ja. zijn geruchten hoor. En verder, ja, wat, werd, wat werd er nou eigenlijk gezongen hè, op het, hier op de Dam? Ja. Uh, tijdens de balkonscène? Nou, dat was uiteindelijk toch een nummer van André van Duin. Uh, "Leven de Koning en Maxima werd er gezongen. Hey, meneer ja, klopt. Goed gehoord. Erik Slofstra zegt... geweldig dat de André van Duin-versie van het koningslied werd meegezongen... leven de koningin en Maxima. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. En Cor maar vermoedt dat André van Duin zojuist lachend van de bank is gerold. En er wordt ook veel getwitterd over de kleding. Vooral van de vrouwen. Opvallend. De meeste tweets gaan niet over die van Maxima... maar over kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg... die in een knalrood pakje een opvallende verschijning is. Volgens Champier Gele is de jurk van Miltenburg een prachtig charme-offensief... Paul de Leeuw, die twittert en denkt dat Van Miltenburg niet meer wil dat ze morgen wordt beschuldigd van partijbelang. Ze heeft een heerlijk rode morgen is het 1 mei jurk aangetrokken. Niet iedereen vindt de jurk geslaagd. Marie Stalman vraagt zich af of het credo de jurk mag niet opvallender en mooier zijn dan die van de bruid. Ook geldt voor een applicatie. En Harm Edens vraagt zich af of Van Miltenburg vanmiddag in de kerk ook een hermelijnen mantel aandoet. Ik weet niet zeker of een liberaal op een mei een rode jurk aantrekt eerlijk gezegd. Maar Menno, is het niet de bedoeling dat je niet opvalt in de ja, bijzijn van... Ja, Ja, ja, En je zeker. oog ging gelijk naar haar toe. Ja, absoluut. Nee, dit Mijn was, uh, dit was uh, denk ik, not, not really ja. done. Uh, al zal de koningin er niet zo gauw wat van zeggen. En ze had toch al niet zo'n goede week. Oh, god. Dacht ze <laughs> het goed, goed te doen ongelooflijk soms. Ja. Ik heb nog een aardige Twitter-roddel, die doe ik alleen nog even. Um, uh, wij hebben namelijk het Twitter-paparazzi-team bij een aantal hotels staan. Um, uh, Camilla, de Duchess of Cornwall, die is ja. een wandelingetje gaan maken. Buiten het uh, Amstelhotel, gewoon even een stukje rondlopen in Amsterdam. Ik, waarom niet? Ja, waarom, ja, snap ik ook niet. Waarom Hoop, niet? Lekker doen. Het is grappig dat jij steeds het onderscheid maakt tussen een Twitter en een Twitter-roddel. Ja, <laughs> ja. Uh, ik weet ook niet waarom ik dat doe. Lijkt me allemaal aan roddels. Luc tot over een uur. Yes. Dit is Radio 1. 1 minuut over half twaalf, we gaan naar het nieuws, het NOS Journaal dus. Hier is Mark Visser weer. Koning Willem-Alexander heeft zich voor het eerst aan het volk getoond. Vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam... zwaaide hij en koningin Maxima het massaal toegestroomde publiek op de Dam toe. Willem-Alexander zei dankbaar te zijn voor de steun en het vertrouwen die hij heeft gekregen. Rond de Dam en Amsterdam zijn rond de applicatie van koningin Beatrix... enkele kleine incidenten geweest waarbij enkele mensen zijn aangehouden. Ook het boegbeeld van de Republikeinse protestgroep... het is 2013, studenten Johanna, zou zijn opgepakt. De Amsterdamse politie maakt melding van één aanhouding. Een man negeerde volgens de politie een bevel van een agent. In het centrum van Damaskus is een bomexplosie geweest. Er zouden zeker vijf doden zijn. Gisteren overleefde de Syrische premier Halki... een aanslag op zijn konvooi in Damascus. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... heeft Oekraïne veroordeeld voor het gevangenhouden... van oud-premier Julia Timoshenko. Het gerechtshof oordeelt dat ze om politieke redenen gevangen zit... en dat er sprake is van willekeur. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, de troonswisseling. Uw nieuwe koning... Willem Alexander. Even wuiven met z'n allen. Even wuiven met z'n allen. En je voelt nu aan de mensen ook van. Uh... Ah, het is de moeite waard geweest om vanmorgen van Liverpool overgevlogen te zijn. Ja, yeah, we hebben een queen en we are really proud of. Argentina. Het is vier over half twaalf. Anderhalf uur geleden was het voltallige kabinet aanwezig... toen de koningin afstand deed van de troon... en Willem-Alexander dus officieel de nieuwe koning werd. Premier Rutte die was er ook bij, want hij moest een handtekening zetten in de akte. Uh, hij sprak na afloop van die gebeurtenis met Rob Trip. Premier Rutte, nou ja, u bent uh, van origine historicus. Hoe historisch kan je het hebben, dat historische moment meegemaakt? Hoe was het? Heel bijzonder. Ik vond het ook een heel emotioneel moment. Uh, ik herinner me als 13-jarige dat toen nog prinses Beatrix koningin werd. Uh, en die beelden op televisie en om nu zelf daar te zijn... met alle andere getuigen uh, en ook de emotie te voelen bij de nieuwe koning, zijn moeder. De koningin is heel bijzonder. Wat vond u het meest bijzondere moment van de hele bijeenkomst? Op het moment dat uh, koningin Beatrix een handtekening zette. Omdat daarmee staatsrechtelijk. op het moment dat zij die handtekening zet de troon overgaat op haar zoon. Eigenlijk is dat het moment waarop de troon wordt overgedragen... en zij onmiddellijk van koningin Beatrix, prinses Beatrix wordt. En ja, als je weet met hoeveel intensiteit, met hoeveel inzet en liefde voor Nederland... zij dit de afgelopen 33 jaar heeft gedaan... dan is dat toch een heel bijzonder moment als dan die handtekening ook echt daar staat. Het is een heel raar moment ook, want het is van ons allemaal. We konden het ook allemaal zien. Maar het is ook heel persoonlijk natuurlijk. Het is heel persoonlijk en dat merkte je ook tussen moeder en zoon. Uh, ze hebben natuurlijk in de afgelopen vele jaren heel veel samengesproken. Uh, en bill alexander is natuurlijk fantastisch voorbereid op het koningschap. Uh, een echtgenote die hem daar op een geweldige manier in zal ondersteunen, de kinderen. En toch, op dat moment is het uh, niet alleen een staatsrechtelijk moment... maar ook een heel persoonlijk moment in de familie waarin... Ja, het bedrijf, de functie en alle emoties die daarbij horen. Het koningschap wordt overgedragen. Je hoort ook veel mensen zeggen, het is ook een mooi moment, het is een mooie dag... om ons allemaal weer te realiseren wie we zijn, wat voor land dit is. Heeft u dat soort gevoelens ook of niet? Zeker. Kijk, het bijzondere is, ik werd afgelopen zondag gevraagd... door de internationale pers die we verwelkomden hier in Amsterdam, die hier massaal ook zijn... Van waarom hebben jullie nou een koningschap? Wat betekent dat nou? En toen zei kijk, het bijzondere is met een koningschap... dat je de eenheid van dat land extra voelt met elkaar. Als er grote momenten van feest zijn, maar zeker ook van verdriet. Denk aan het verschrikkelijke vliegtuigongeluk in de Belmer, De vuurwerkramp in Enschede, 2009 Koninginnedag Apeldoorn... Ja, dan is het op dat moment toch de koningin die in staat is om namens heel Nederland boven de partijen staand... de woorden te vinden, de, de pols bijna letterlijk te raken van het land en die eenheid te vertegenwoordigen. Het is ook een moment, uh, zeggen sommige mensen, om een gebaar te maken. Hè? Bijvoorbeeld zoals Juliana ooit gewild zou hebben dat er mensen gratie zouden krijgen. Uh, er zijn mensen die nu op deze dag zeiden, ja misschien wel een groot moment om... Uh, asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn om daar iets voor te betekenen... is dat op enig moment binnen het kabinet besproken? Nee, dat is niet besproken. Uh, ik denk ook niet dat dit het moment ervoor is. Ook in 1980 is er wel sprake van geweest, maar is er uiteindelijk ook van afgezien. Uh, dat zou ook zo'n dag in, in een controverse kunnen trekken. En het bijzondere van deze dag is dat het echt een nationale dag is... waarin we met z'n allen... Het feest vieren, waarin we een, een koningin in goede gezondheid de troon zien overdragen aan haar zoon. Die uitstekend is voorbereid. Dus een dag die alleen maar goede elementen heeft. En dat zou absoluut ook de controverse deze dag intrekken. Op naar de Nieuwe Kerk. Wat is daar het meest bijzondere moment voor u straks? Kijk, het, het hele bijzondere moment in de Nieuwe Kerk is wanneer de koning de eten aflegt op de grondwet en het statuut van het koninkrijk. Dat is het moment waarop hij... Ook laat zien dat hij koning is in een constitutionele monarchie. Een koningschap dat geankerd is, verankerd is in de grondwet. Waarin hij het primaat erkent van het volk. En daarmee ook van de Staten-Generaal. De mensen in de Tweede en Eerste Kamer die het Nederlandse volk vertegenwoordigen. En vervolgens de Kamerleden van de Tweede en Eerste Kamer die ook uitspreken dat zij er alles aan zullen doen om ook het koningschap tot een succes te laten worden. Dat is... Dus minstens zo belangrijk. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, met dat tekenen, dat was het eigenlijk. Dat is het allerbelangrijkste van de dag. Staatsrechtelijk gesproken, is dat tekenend moment waarop hij koning wordt. De grondwet schrijft vervolgens voor dat uh, op korte termijn... ook de inhuldiging in een verenigde vergadering plaatsvindt. Dus ik heb nu ook een formele brief geschreven uh, van mij aan de... Voorzitter van de Verenigde Vergadering die daar zal worden voorgelezen om die inhuldiging ook te laten plaatsvinden. En het centrale moment in die inhuldiging is het moment dat die eet wordt afgelegd op de grondwet en daarmee ook erkend wordt dat uiteraard de koning onschendbaar is, de ministers verantwoordelijk zijn. Uh, en de koning ook echt een symbool van de eenheid van het land is. Dat was premier Rutte zojuist op de Dam met Rob Trip. Koos Huys, historicus, uh, is hier aanwezig. Uh, meneer Huizen. het is een belangrijke dag voor de eenheid van het land, zei premier Rutte. Ik zat te denken, hè, Amsterdam bestaat natuurlijk uit, uit veelal allochtone mensen die hier wonen. Wat heeft u daarvan gezien op straat? Is dit een, een, een, ook, ook een dag voor een Marokkaanse Amsterdammers, Turkse Amsterdammers? Ja, ik geloof het wel, want ik uh, liep hier naartoe en ik moest wel behoorlijk tussen de mensen doorwerken. En toen zag ik bij de steentjes, bijvoorbeeld bij de, de, de, de, de Vlooienmarkt en dat soort gedoe, daar zag ik toch wel uh, behoorlijk wat uh, mensen van Nederlanders, van buitenlandse afkomst daar. Uh, dus dat, uh, daar, zo waren ze wel ingeburgers, dat ze daaraan meedoen. En ik heb ook gehoord dat uh, de moskeeën in. Uh, in Nederland, dat hij dus dank uitgesproken hadden naar uh, koningin Beatrix toe. Dat is toch uh, ook opvallend. Het is natuurlijk ook wel het gebaar wat de koningin uh, gemaakt heeft... om te proberen uh, mensen van buitenlandse herkomst bij Nederland te betrekken. Uh, dat is natuurlijk altijd een gevoelig punt, omdat er verschillend over gedacht wordt. Dus vanuit haar positie moet ze dat met de nodige voorzichtigheid doen. Ja, maar ze gelooft niet dat ze er nou zo'n groot geheim van heeft gemaakt... dat ze niet heel erg blij was met de PVV. Nee, je zou kunnen zeggen dat dat, dat, dat uh, heeft wel enige discussie heeft gegeven. Natuurlijk, het is ook wel interessant in hoeverre dat uh, de koning ook de ruimte heeft... om die thematiek te benaderen. Aan de andere kant, je zou kunnen zeggen... de koningin heeft wel vaak de woordkeuze gebruikt... die in het algemeen door intellectuelen gebruikt wordt. Door politici ook. En of het altijd gelukt is om dat dicht genoeg bij, de, bij een breed publiek te brengen... dat vraag ik me wel af. Dus je zou kunnen zeggen, wie weet, had het met dezelfde gedachte die ze wil brengen... had het wat ontspannender, wat eenvoudiger en wat minder Haagsjargon kunnen zijn. Ja, meneer Rema, staat ja. het ook op de agenda van de Nieuwe Koning? Nou, dat was de nieuwe voor koning heeft Beatrix on, belangrijk. Ja, de Nieuwe Koning heeft een ander probleem uh, gesignaleerd in het tv-interview. Die had het niet zozeer over de strijd meer tussen, uh, tussen allochtonen... Uh, maar meer tussen generaties, hè, tussen jongeren en oud. Dat is, dat is zijn punt. En dat bedoelt niet alleen mee... Uh, bij, nou, eigenlijk door de hele samenleving, uh, de samenleving heen. Uh, dat, dat geldt voor ons, uh, in onze cultuur, maar ook in de andere culturen, waar ze weer uh, andere banden hebben. Dat probleem kaart hij aan. Ja, en dat gaat eigenlijk overal uh, tussendoor. We zien nu, nu trouwens volgens mij uh, op de tv, hmm, dat een tv... Ja, ik denk dat dat, die, uh, dat dat Johanna is, uit dat Utrecht. Dat, uh, Johanna is misschien wel uit uh, Meneer Schoen, Utrecht. kunt u dat, dat inschatten? Nee, maar het is hier wel in Amsterdam. Ja. Uh, het is niet in Utrecht. Nee, maar zij komt uit Utrecht, die activisten. Ja. Vandaar dat ik het zei. Okay. Johan uit Utrecht. Sorry. Overigens, zagen, net, zagen we net de leden van het kabinet in een bus stappen ja, uh, met aanhang. Weer... En die gaan een rondje rijden. Die gaan weer even terug uh, naar uh, de, de. Ja, we zeggen dan PTA. Maar dat zeggen mensen in Nederland natuurlijk helemaal niks. Maar bij het muziekgebouw aan het Ei. Passagiersterminal. We, het passagiersterminal. Daar uh, is ook een hotel, Meuvenpik. En daar kunnen ze zich omkleden. En dan worden ze weer, uh, straks weer hier naartoe teruggebracht. Ja, maar, maar ze hebben toch allemaal als jackets aan? Dus en dat was toch ook de kledingcode uh, voor vanmiddag? Ja, dan Nee, Donker pakken, uh, pak. of Ja, ik weet het ook niet precies. Godstubij, ik ben blij het. dat ik me daar geen zorgen over <laughs> hoef te maken. Ze komen in ieder geval Sven langs het centraal station dan. En daar is uh, nog steeds Karin Alberts. Nou, en, of. en ik ben hier niet alleen, het wordt hier zelfs uh, steeds drukker. Carola Belderbos woordvoerder van de NS. Uh, nu is het aardig druk. De vorige keer als we elkaar spraken zei ik van nou, het valt eigenlijk wel mee. Waar zijn al die mensen? Ja, ik zei het toen ook al, het komt tot langzaam op gang. En, uh, maar het is wel een beetje vergelijkbaar met vorig jaar Koninginnedag. Je ziet gewoon dat mensen uh, zijn uitgeslapen en dat ze nu uh, richting de stad komen. Dus het wordt inderdaad uh, nu uh, drukker. Dat en, betekent ook vollere treinen. Gaat het allemaal nog goed? Ja, het gaat nog prima. Uh, inderdaad, vollere treinen. En uh, de sfeer is nog steeds goed, dus dat is belangrijk. Het is een mega operatie voor de NS. Um, ja, jullie hebben natuurlijk alles voorbereid wat je kunt voorbereiden. Maar wat zijn nou die onvoorziene dingen waar, waar je eigenlijk niks aan kunt doen? Nou ja, Nou Als er ergens een verstoring, wat, hè, de verstoring die we vanmorgen even hebben gehad, daar kun je echt helemaal niks aan. doen. aanrijding was dat? Ja, met een persoon. Uh, dat gebeurt helaas. En uh, ja, dan moet er onderzoek gedaan worden door politie. Dus dan kunnen we, mogen we gewoon even geen treinen rijden. Uh, dus da, dat zijn dingen waar je echt even helemaal niks aan kan doen. Voor de rest hebben we natuurlijk heel erg rekening gehouden met. Uh, dat we een logistiek plan hebben. waarin we het Amsterdam Centraal. in vier kwadranten hebben opgesplitst. Dat als er ergens in een van de kwadranten. een verstoring ontstaat, dat het niet meteen een landelijk effect heeft. Klinkt een beetje abstract, vier kwadranten. Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk zo dat je uit vier richtingen. treinen binnenkomen van op, uh, op Amsterdam Centraal. en die keren ook weer en rijden precies dezelfde richting weer terug. En dat maakt dat treinen elkaar niet zo heel vaak hoeven te kruisen bij wissels. En dat er daardoor ook minder verstoring kan ontstaan en dat je het redelijk kan isoleren. Hebben jullie nou zoiets als een zenuwcentrum hier op het station, waar jullie met z'n allen het allemaal in de gaten houden, aan het monitoren zijn? Ja, dat hebben we. We hebben eigenlijk twee operationele actiecentra. Eén voor de inzet van personeel en schoonmaak. En één met politie en ProRail voor veiligheidszaken. En daarnaast hebben we ook nog een beleidscentrum wat in contact staat met gemeente en politie. En extra veel mensen op de been, zowel in de trein als daarbuiten? Dat klopt. Veel extra mensen om gewoon ervoor te zorgen dat mensen heel snel de goede richting opgewezen worden. Eh, richting het centrum, richting de evenementen waar ze zijn willen. Zodat de volgende trein ook weer gewoon goed aan kan komen op Amsterdam Centraal. Toen kwam ik zelf met de trein naar Amsterdam. Nu was dat gisteravond, maar dat was een hele volle trein. En toen dacht ik, ja, nu heb ik gelezen dat er extra conducteurs worden ingesteld, maar die komen niet eens door die drukke gangpaden heen. Dus ik denk niet dat de kans dat er op mijn kaartje uh, gelet wordt. Nou, ik, ik heb keurige kaartjes gekocht daar, daar niet van. Maar echt controleren is er niet bij. Dus waarom zou je dan extra conducteurs op de trein hebben? Nou, Deze conducteurs op de trein hebben natuurlijk voornamelijk een veiligheidstaak. Die moeten ervoor zorgen... Dat de trein veilig kan vertrekken en dat iedereen gewoon netjes binnen staat. Dus dat er geen onveilige situaties ontstaan. Weer op het perron toezicht houden. Ja, dat klopt. En uh, we doen op verschillende uh, vertrekstations uh, rondom Amsterdam ingangscontroles. Uh, dus daar worden kaartjes wel gecontroleerd. En er wordt ook even gekeken of mensen nog flessen wijn bezig hebben of biertjes, dat soort dingen. Ja, inderdaad. Als mensen drank wijn niet bezig he? hebben, dan wordt het ingenomen. En dat is even tot uh, vanavond, morgen? Dat is tot morgenochtend 7 uur. Dank u wel en succes met deze grote operatie. Zonder dank op stap dus. Dat is de conclusie bij Karin Alberts. Veel mensen met een bijzondere functie vandaag. Er is er ook een in Utrecht. De bijjaardier namelijk. Verslaggever Maarten Hag. Die sprak hem en hij heet Malgosia Fibi. De bijjaardier is traditioneel op Koninginendag te horen daar. Ja, eh, inderdaad, op elke bijjaard van Nederland is er een speciale bespeling op Koninginnendag. Dus ook hier op de Domtoren. En ik ga eh, beginnen met Wilhelmus. En daarna ga ik eh, Nederlandse liederen spelen, zoals eh, Merk toch hoe sterk en, enzovoort. U hebt een belangrijke rol op z'n dag als vandaag. Want u zorgt ervoor een beetje die typische stassensfeer met eh, nou ja, het Koninginnendag vanuit de kerk te horen. Um, u gaat ook het officiële koningslied spelen. Maar u heeft nog een verrassing in petto, geloof ik, hè? Die twee Utrechtse studenten hebben een, uh, ook een koningslied geschreven. En die, uh, die lied ga ik ook spelen. Kijk eens aan, dus u doet niet alleen het officiële koningslied... maar ook dat alternatieve koningslied van... Uh, uh, je bent een koning. <laughs> ja, inderdaad. Gaat dat op, op die bija? Ja, op, op ja de beide liederen zijn mooi bewerkt. En, uh, um, dus uh, ze gaat nou, hoop ik, maar ik denk dat ze had me zoekt om te spelen. U, u komt uit Polen, dat ja. zeg ik er even bij. Ja. Dat, dat verklaart waarom u me, niet helemaal vloeiend Nederlands spreekt misschien, maar uh, uniek, een Poolse Bijardier in Utrecht. Ja, inderdaad. Eerste um, buitenlander, eigenlijk hier als stadsbijardier. En de traditie van Bijardiers uh, uh, loopt tot de uh, 16e eeuw. Dus de traditie is heel lang. En eerste ook eerste vrouw. Dus dat is ook belangrijk. Kijk eens aan, heel goed. Um, uh, even terug naar het programma. Dus u, uh, u gaat het alternatief koningas spelen. Ik verwacht een, een menig glimlach van de mensen hier in de stad als ze het horen. Um, ik denk dat... Veel mensen in Utrecht kennen dit lied natuurlijk, maar ook uh, vinden het leuk. Dus ik hoop dat het zou een leuke verrassing voor, voor de bewoners van Utrecht zijn. En dan zit het er nog niet op voor de stadspaardier van Utrecht, want dan gaat u nog verder het land in, geloof ik, hè? Ja, uh, naar dit bespeling op de tomtoren ga ik meteen naar, uh, naar Fleuten, omdat daar, daar is een ook een prachtig uh, nieuwe instrument. Daar ga ik spelen en daarna naar Nijmegen, omdat ik ben ook stadspaardier van Nijmegen. Nou, heel veel plezier. Dank u wel. Dank u wel. Die maakt een hele tour vandaag, deze Malgozia Fibisch. Uh, ze bleek een vrouw trouwens. Een stadsbijendier van Utrecht en Nijmegen. We hadden het net met onze gasten hier over integratie. Welke plek dat inneemt uh, bij de nieuwe koning. Uh, de herkomst van zijn vrouw Maxima, meneer Huizen, uh, is natuurlijk ook interessant wat dat betreft. Ja, het is natuurlijk zo dat Maxima, die, behalve dat ze toen ze vanuit Argentinië vertrok... dat ze toen eigenlijk al een internationale oriëntatie had. Hè, ze ging naar New York en zo, dus ze was al zeer open-minded. Ze heeft zich daarop georiënteerd. En heeft ook toen ze hier kwam, heeft ze zich daar ook verder op ingesteld. Hè. Daar was natuurlijk ook wel behoefte aan. Maar je ziet dat ook in de hele voorbereiding. Dat ze elke keer, met name ook de integratie van uh, buitenlandse vrouwen... dat dat een apart thema voor haar geweest is. Dus dat is natuurlijk een aspect wat, er, wat erbij. Komt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat Willem-Alexander... eigenlijk in zijn voorbereiding, als hij kijkt naar uh, het internationaal olympisch comité... naar het watermanagement en dat soort VN. zaken... Uh, de VN, dus dat hij dat uh, ook een behoorlijke internationale oriëntatie heeft. Dus dat is... Uh, dat is duidelijk een, een teken dat ze die, die, die, die instelling wel hebben. En je ziet ook dat ze... Uh, ja, de Oranjes hebben altijd geprobeerd om te integreren. Vroeger waren dat dan de zuilen die bij elkaar gebracht moesten worden. En je ziet dat ze nu in die follow-up staan... en proberen dus uh, buitenland, mensen van buitenlandse afkomst en Nederlanders... om die ook met elkaar contact uh, te laten hebben. En de... Je, van de week hoorde ik het dus ook in die moskee... In dat ze dus sympathieke uitspraken in dank voor, uh, Beert, uh, B, uh, voor Beatrix wat hij gedaan had. Dus dat is een, een punt. En uh, ik denk dat je het ook wel in de samenstelling van het, van het Hof... Uh, dat je dat wel zou merken. Het zou bijvoorbeeld voor kunnen stellen... dat je of iemand een, uh, een, uh, een hofdame ook hebt die uit die achtergrond uh, opereert. Er zijn dingen die natuurlijk ook daarin mogelijk zijn. Ja, en uh, als ik uh, denk aan een boek, volgens mij Jan Hoedeman en Remco Meijer... die, die dat schreven over prins Willem-Alexander, toen nog prins dat hij ook wel lessen heeft gevolgd over de Koran bijvoorbeeld. Uh, dat dat ook echt wel onderwerpen zijn... waar hij zich de afgelopen jaren in heeft verdiept. Ja, dat heeft men zeker gedaan. En uh, ik denk dat dat ook een, een belangrijke zaak is... dat je weet vanuit wat voor achtergrond dat mensen opereren. Het is natuurlijk wel de kunst om, als je dat dan brengt... dat niet zo te brengen dat dat in de woordkeus van de politici terechtkomt. Want dan word je heel gauw aan de meetlat gelegd... Oh, uh, gaat de koningin of gaat dan nu de koning en de koningin... zich met politiek bemoeien. En daar moet je heel erg mee oppassen. Ook dat je het, het jargon van Van, van de Haag niet gaat gebruiken. Hè? Als je... Uh algemeen begrippen gaat gebruiken van tolerantie en dat soort dingen... dan zit je heel gauw op dat terrein. Terwijl ik denk dat het beter is als je bijvoorbeeld... stel dat je naar een, een buurt toe gaat waar problemen zijn... en dan eens een keer als staatshoofd vertelt, als koning of koningin... hoe dat je dat beleefd hebt, de ervaring. Dus ik denk dat je het duidelijker kan maken als je het vanuit het gevoel doet... vanuit de beleving en wat minder vanuit de abstracties en theorieën. Want dat is wat uh, koningin Beatrix heeft gedaan wat ja. u betreft. Misschien ja, ik, iets te veel. Ik denk dat... Uh, dat dat ze er intensies niet hoefden te veranderen... maar dat de manier waarop ze het woordgebruik van de politici... te gemakkelijk gebruikten, dat dat ietsje lastiger was... om een breed publiek aan te spreken. En, en die internationale component, hè, want dit is integratie in Nederland... verwacht u dat uh, de nieuwe koning en koningin Maxima... dat die in het buitenland misschien iets meer gaan handelen... letterlijk handelen dan koningin Beatrix deed? Dat het accent misschien een beetje naar... Handelsmissie zal uh, verplaatsen? Of deed, deed zij dat toch ook wel? Behoorlijk? Zij deed het ook wel, maar ze had wel dat trauma toch van de Lockheed-affaire: van uh, het Oranjehuis te dicht bij het commerciële. Dat was toen eigenlijk een, een keer een trauma geweest en zij had een beetje terughoudendheid daar. Ze was er erg voorzichtig in. Terwijl ik de indruk heb dat Willem-Alexander denkt: nou ja. Uh, waarom zou je dit niet benutten hè? als je je nuttig kan maken? Dus ik denk dat hij daar ja, dat overheen gegroeid is. Komen we even terug op de arrestatie van de activiste Johanna. Uh, Johanna, moet ik zeggen. Uh, Jeroen de Jager is bij de politie. Wat heeft de politie te melden? Ja Sven, uh, wij hebben zojuist de uh, politie aan de lijn gehad. De politie wil officieel excuses aanbieden voor het aanhouden van uh, twee personen op de Dam. Johanna, die we kennen als de demonstrant uh, die ten onrechte ooit in Utrecht is aangehouden. Uh, en de tweede, Hans Maas, de campagneleider van het nieuwe Republikeins Genootschap. Die zijn beide tien minuten voor de balconcerne aangehouden. Hadden borden bij zich. De politie zegt nu, het was een inschattingsfout om ze aan te houden. Onze excuses daarvoor. Yes. En de twee worden nu weer teruggebracht. Uh, uh, naar het Waterloopplein waar de demonstratie kan uh, plaatsvinden. Het begint erop te lijken, waar die Johanna verschijnt... dat de politie excuses moet maken, want het is nu al dat weet ik hier. Ja, zo zou je dat kunnen zien. Uh, ze gaan zo meteen een uh, tweet plaatsen uh, op het internet... waarin ze die excuses inderdaad bevestigen. Ik wacht ook nog even de, op de politiewoordvoerder... die ons hier brieft, uh, om te kijken of hij dat ook op de radio gaat doen. Uh, maar dit is het bericht wat ons nu bereikt. Excuses dus... We hebben een inschattingsfout gemaakt. En ondertussen hebben ze haar wel van de dam afgehaald. Ondertussen Hè? is zij wel van de dam afgehaald. Dat Precies. was het netto-effect bij de balkonscène. Ja. Meneer Schoen, eh, hoe schat u dat in? Een opzetje of is het echt een inschattingsfout, zoals de politie zegt? Misschien een beetje beide. Maar uh, nee, uh, het komt uit. Het komt goed uit wat dat betreft natuurlijk. Maar uh, uh, ik, vind, ik ben blij om te horen dat ze het a-publiekelijk even excuses doen. En snel ook, binnen de uur. Ja, ik bedoel... Het is een drukke dag, je probeert het goed te doen. Het einde van de ochtend is inzicht. En dat betekent dat we ons gaan opmaken... zo langzamerhand voor het tweede bedrijf van deze uh, bijzondere 30 e april. Uh, en dat bedrijf speelt zich natuurlijk af in de Nieuwe Kerk. Uh, in Menno, want daar is de inhuldiging uh, maar, straks. Maar eerst, Sven. Eerst maar je vergeet, eerst. Je vergeet het niet het belangrijkste... maar voor het publiek misschien wel het belangrijkste... het loopje van het paleis naar de Nieuwe Kerk toe. Dat ja. is weer zo'n openbaar moment waar ze op de Dam naar kunnen kijken. Natuurlijk. Iemand die dat loopje al heeft gemaakt, stiekem... Want hij moest op tijd in die kerk zijn, want anders dan mag hij niet meer naar binnen. is dus Michiel Breedveld, onze collega Michiel. Ja, nou ik heb dat loopje onder de prachtige gouden visnetten... Uh, heb ik niet mogen maken. Via een, uh, via een achteringang zijn wij de nieuwe kerk ingeloosd. Uh, maar inderdaad, we kunnen het in volle uh, glorie zien. Uh, de bloemen, de echt ware bloemenzeeën hier in de kerk. Uh, het Nederlands Blazersensemble. het uh, was zojuist aan het uh, oefenen... Muzikanten die achter de polize alvast warm aan het spelen zijn. Dus het is echt een evenement, een groot evenement waar alle deelnemers zich op dit moment klaar voor maken. En de eerste bezoekers na de pers, dus naar ons, binnenkomen. En dat zijn dus de 500 burgers. Die zitten hier. Onder mij, want wij zijn weggestopt in de wezengalerij, um, een balkon aan de zijkant van de kerk, achter een pilaar helaas. En als ik net om de pilaar heen kijk, kan ik inderdaad de troon zien. Ik ben een van de weinige gelukkigen van de pers die dat mag zien. En ja, het, het, het, het is een groot evenement en iedereen maakt hier foto's van elkaar. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb het zelf ook gedaan. Michiel Breedveld was dat. Dan gaan we naar Josephine Trehi. Die is al de hele dag in de stad. Bij het Museumplein liep ze een Duitse televisieploeg tegen het lijf. We zijn de hele dag bezig om uh, ja, te laten zien hoe, hoe de Nederlanders de nieuwe koning vieren. Ja. Jullie zijn dol op ons koningshuis? Uiteraard, ja. We zijn gewoon heel erg geïnteresseerd um, uh, met de koningshuizen in heel Europa. En zeker omdat het uh, Huis van Oranje heel veel Duits, uh, kon, uh, ja, koningen niet, maar uh, daar zijn gewoon heel veel Duitsers ook in. Dus dat, dat interesseert de Duitsers, ja. Jullie lopen nu hier op Museumplein rond met een cameraploeg. En uh, wat gaan jullie allemaal maken? Nou, wij met onze ploeg uh, maken dan een reportage over uh, verschillende feestjes. Maar er zijn nog meer ploegen die van alles en nog wat doen. Dus voor de ZDF zijn er drie tot vier verslaggevers als ik het goed heb. En dan nog cameramannen erbij? Ja, ploegen, geleidsmensen, technici, van alles. En dan komt vanavond de grote uitzending dan op de ZDF? Nou, we hebben gisteren al nou de hele dag uh, items in verschillende programma's gehad. We hebben vandaag de hele dag uh, items en vanavond doen we een soort uh, programma met, met kleine filmpjes erbij. Maar die wordt wel vanaf vier uitgezonden. En u woont in Nederland? Ja. Maar werkt voor de ZDF? Ja, als producer, ja. Mm -hmm. En wat maakt nou het meeste indruk op de Duitsers? Ja, ik denk dat het zo'n harmonieus feest is. Dat, je gewoon, uh, dat iedereen blij is. Je hoort bijna geen tegengeleiden. of als ze er zijn, zijn ze vrij speels. En um, ja, iedereen is gewoon blij, iedereen staat erachter. Ik heb hier ook mensen zien uh, een traantje wegpikken. Dat is gewoon leuk om te zien. Dat, uh, ja, het is toch een hele oude institutie, een in Koningshuis. Maar mensen hebben daar iets mee. Dat is mooi om te zien. En heeft u zelf nog iets met het Koningshuis? Ja. Daar zijn we. Nee, op zich niet. Ik vind het wel leuk, maar ik heb er niks mee. Nee. Ze is hier voor haar werk, een Duitse televisieploeg, Historicus Kozenhuizen. Uh, verklaarbaar dat de Duitsers toch zoveel interesse hebben vandaag in wat hier gebeurt? Ja, zeker. Want wat ze ook zeiden, maar het is ook zo natuurlijk, uh, Prins Klaus Duits, uh, de generatie daarvoor, Prins Bernhard Duits, de generatie daarvoor, Prins Hendrik Duits, de generatie daarvoor, Emma Duits, de generatie daarvoor, dan kom je pas bij een Russische, Annapolona, en dan ga je weer vier generaties, vijf generaties ga je Duits. Dus, ja, het is, uh, het is heel het Duits, is dat kan je wel zeggen. Hen. Het is ook een beetje van hen. Het, precies, het Wilhelmus zegt, weer Nederlands bloed door Adelstroom. Uh, hoe heet het? Uh, uh, Wilhelmus van, nou, ben ik van Duitse bloed. Nou, de Duitse is natuurlijk ook wel weer daarin. Dus nee, dat, dat klopt wel. En dan natuurlijk, ze zijn er überhaupt nogal in geïnteresseerd. Dus ja. Uh, het is uh, bijna twaalf uur. We hadden het net over het tweede bedrijf, namelijk de inhuldiging van vanmiddag. En we zaten ons ook af te vragen of het dan weer net zo druk op de dam zou worden... als vanochtend, of mogelijk nog drukker. En uh, wij zaten ons af te vragen hoe het toch konden dat niet zo overvol was... als uh, we van tevoren misschien ja. hadden gedacht. Menno, wat is jouw verklaring? N -n nou, ik denk dat het straks inderdaad weer net zo druk wordt als om tien uur. Misschien wel drukker, maar de verklaring kan zijn... ik heb uh, ook de wijsheid niet in pacht daarin... maar in het hele land wordt de Koninginnedag de gevierd. Hè? Ik weet niet of jullie in, in het dorp is of in, in de stad... Uh, maar bij mij in ieder geval wel. De, mensen hebben natuurlijk ook minder, uh, hoeven minder nodig naar Amsterdam, omdat het live op televisie wordt uitgezonden. En je het nergens beter kunt kijken dan eigenlijk en um, bluisteren um, via de buis. Dus uh, als je die afweging moet maken, ga ik met mijn gezinnetje, met mijn kinderen hier naar nou, misschien een hele drukte? Of Blijf ik lekker thuis om het daar te vieren en uh, op de momenten uh, eventjes te kijken. Denk ik denk dat die afweging snel uh, gemaakt is. Dat zou het kunnen zijn. Dat zou de verklaring kunnen zijn. We komen tot een afronding van deze ochtend. De ochtend waarin koningin Beatrix afstand deed van de troon. Geëmotioneerd de macht overdroeg. Om het zo te zeggen aan de nieuwe koning. Ook geëmotioneerd. Willem-Alexander en zijn vrouw, koningin Maxima, ook geëmotioneerd. En we zagen ze allemaal op het balkon... waar ze geëmotioneerd werden toegeklapt door uh, de menigte hier op de Dam. Ja, zo was het toch wel. Uh, bijzonder moment dus. Nederland heeft een koning. Koningin Beatrix is weer prinses, verhuist naar Drakenstein. Maar dat duurt nog even. Ze moet nog even dozen pakken in uh, Paleis Huis de Bosch. En zolang blijft het koningspaar dus in Wassenaar wonen in de Eikhorst. En de komende twee uur hoort u hier Jurgen van den Berg en Lara Rensen. Na het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.